met het NOS -journaal. De Oekraïense regering beschuldigt Rusland van uitlokking van een schietpartij in de oostelijke stad Kharkov, waarbij gisteravond twee mensen om het leven kwamen. Oekraïne vreest dat het geweld tegen etnische Russen in de stad door de Russen wordt aangegrepen om in te grijpen in Oost-Oekraïne. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei gisteren dat Rusland geen plannen heeft voor een inval, maar dat de Russen zich wel grote zorgen maken over de veiligheid van de Russisch sprekenden in Oekraïne. Volgens een Oekraïnse gouverneur hebben pro-Russische activisten er met hun provocaties voor gezorgd dat pro-Russische en pro-Oekraïnse groepen raakten in Garkov oudzanger gitarist Kees Veerman van de Cats is overleden. Samen met collega en latere leadzanger Piet Veerman maakte hij jarenlang deel uit van de Volendamse popgroep. Die in de jaren 60 en 70 veel succes had in Nederland en Duitsland. De brildragende Kees Veerman was een van de oprichters van de band. Hij maakte al deel uit van de Mystic Four en de Blue Cats, twee voorgangers van de Cats. De eerste grote successen kwamen in 1968. De nummers Lia en Y kwamen op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ook Marion, We Have Been Wrong en Be My Day bereikte de eerste plaats. De grootste hit was One Way Wind in Duitsland, België en Zwitserland. Een nummer één hit, in Nederland een derde plaats. Kees Veerman, stierf in Indonesië, waar hij woonde. Hij was 70 jaar. De kaartjes voor Pinkpop vliegen weg. Na ruim een half uur waren de kaarten voor zaterdag 7 juni en de weekendkaart al uitverkocht. Volgens de festivalorganisatie zijn er nog wel dagkaarten te koop voor zondag 8 juni en maandag 9 juni. Het popfestival in het Limburgse landgraaf heeft dit jaar met de Rolling Stones en Metallica twee grote namen op het programma staan. Deze week werd bekend dat de Rolling Stones de afsluiting van de eerste festivaldag verzorgen. En dan het weer in het grootste deel van het land bewolkt, maar in het westen ook wat zon. Het is vrijwel overal droog, vanavond en vannacht valt er in het noorden, midden en oosten wat lichte regen. Morgen trekken de wolken weg en gaat vanuit het westen de zon flink schijnen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A8 richting Amsterdam staat tussen knopend Zaandam en Oostzaan 3 drie kilometer file, dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 11 maart 2014. Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Onderweg zometeen Ronnie Tover en Gonnie Baars met de medley. Ook Walter en de Kikkers hebben klaarstaan. Maar eerst de zangeres zonder naam met kleine herdersjongen.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 uit lang vervlogen tijden. U hoorde Ronnie Tober en Gonny Baars met een Madley. En daarvoor hoorde u Walter. En de kikkers met Hippie hiep Daar is de zon. En ja, het weer. De afgelopen paar dagen. Daar mogen we zeker niet over klagen. waren we weer de warmste temperaturen voor de dagen van maart. Maar ja, maart doet wat hij wil. Maart roert zijn staart, zeggen ze dus. Het is altijd maar afwachten wat er nog gaat gebeuren deze maand. Zandvoort uit Zandvoort. Alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. De volgende formaties: Johnny en Mary. Dat was de naam van het gelegenheidsduo, waaronder de zangeres zonder naam. En Johnny Hoest, opnamen. Het duo stond in 1965. Eén week op nummer 40 in de Nederlandse top 40 met een hit: De Volle Raper van Parijs. Nou, die heb ik niet bij me. Dat was wel het bedoeling, ik heb hem draaien, maar ik kan hem even niet zo snel vinden. Ik heb wel een andere voor u: Johnny en Mary met de taxichauffeur. Ze staan in... bij is bekend door het nummer Shalalali Shalalala... oftewel De Duiven op de Dam. En uh, Gert Timmerman had al een carrière als zanger gemaakt... met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Toen hij in 1963 uh, een duo voor met de zangeres Hermine van der Weijden... via dat jaar ook in huwelijk trad. Het duo had in de jaren 60 veel succes. En vanaf de jaren 70, toen ze zich tot het christendom bekeerden... hebben ze jarenlang voornamelijk religieus getint repertoire uitgebracht. En u hoorde muziek van... Uh, Gert en Hermien met twee kleine sterren. En daarvoor horen u Trea Dops met Blijf aan mij steeds denken. TFM Zandvoort, zometeen onderweg. Jeannette van Zutphen, Marie Stier de anchise met Kijk ik in je blauwe oog. Een heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen, en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen. poen. U hoorde Willem Parel met poen, poen, poen. Oftewel Wim Zonneveld en daarvoor Corrie Brokken met De Messenwerper. 7 FM Zandvoort. Iedere dinsdagochtend. Dezelfde 12, hoort u ze hier? De Hollandse hit, echte Hollandse oude hits. Hits van de jaren 30. 40, 50, 60 en de jaren 70. Met zometeen onderweg Eddie Walli, Joop Doderen. Maar eerst die Ronnie Tober, en de favoriet van mij. In 1965, en toen was ik nog niet eens in de planning om geboren te worden. U hoort Ronnie Tober uit 1965 met verboden vruchten. Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Een andere smaak. En andere smaken, haar het dat een lang geen vrek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, cola, cola. pepermunt, karamel, Peper ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten: verboden vruchten, verboden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij verboden Voor iedereen, maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg, wat is er voor een? Heb ik hem uitgebreid verteld. Ze smaakt naar kersen: kersen sinaasappel, sinaasappel, cola, cola, cola pepermint, karamel, karamel, karamel ananas, ananas. Maar ik zeg er wel bij Een behalve voor mij. We wonnen vruchten. We wonnen vruchten. We wonen vruchten. Voor iedereen, eenmaal, niet voor mij. We gingen hand in hand, de samen, al gauw naar de burgerlijke stad. En op de praat. Getrouw heb ik gezegd, natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen: sinaasappel, cola, pepermint, karamel, ananas. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij: verboden vruchten. De verboden vruchten. De verboden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij: verboden vruchten. We worden vruchten. Voor iedereen maar niet voor mij. Voor iedereen maar niet. Voor Lekker eten, dus ga ik vaak me zaar. Kom ik er op visite, nou dan staat het klaar, dat klaar. Dat is een schiebertje, daar Onze schiebert met zijn uitgestreken snoes. Dat is een schiebertje, daar Onze schiebert die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi.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 Wil blijven staan? Anje en rozen. Heb ik gekozen voor jou? Anje en rozen. Die geuren en blozen voor jou. Jouw mooie liefdeswoorden, die ik zo dikwijls hoorde. Ze Sluit. Een ander is gekomen, toch blijf ik van je droom. Zal je wilt blijven staan Ajes en rozen heb ik gekozen voor jou Ajes en rozen die geuren en blozen voor jou Heb een vrije Ik mag hem zo graag, maar hij maakt me soms bak Want zijn kussen zijn vurig nou was Marta Wilmari met lekker troelijke. Daarvoor hoorde u Eddie Wally met tussen Anjers en Roos. Een uurtje is kort. Het zit er alweer op. Uiteraard als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren, dan kan dat want aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Helma en Selma. De Skymaster maar eerst die mankenelers met kleine jodeljongen. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens. Dorp gegaan. O, oh, kleine jodeljonge, jij hebt voor mij gezongen en jouw liedje bracht mij in gedachten naar de bergen met hun wonderen nachten. O, oh, het is alsof men ore zilveren klokjes horen die jou jubelen door het tal. En ten breng van overal, een liedje met een andere melodietje, en een ander een liedje, al die brand van het heelal. Door het dal, de lente brengen overal Het liedje, en het wonderen mee, het liedje En het ander werd een liedje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 Gezelige avondje, wat volgt de tijd voorbij? Ja, we moeten het al een keertje overdoen, Maar dan komen jullie allemaal bij mij. Geniet, Van de lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. <tied>